verklaarde vrijwel alle leiders van de deelnemende landen... dat er een nieuwe gouverneur zou komen. In Mexico zijn tien vermoedelijke leden van een drugskartel omgekomen... bij een schietpartij met het leger...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 Na één dag hebben bijna 100.000 mensen gestemd op de website goodbylenin.ru. Zo'n 70 is voor een begrafenis.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 Het weer, vanochtend regenachtig, in Limburg is het nog een graad of twee. Vanmiddag vanuit het noorden droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 graden in het oosten tot 6 in het westen. Ook morgen is het bewolkt en wordt het gemiddeld 5 graden. De dagen daarna wordt het wat droger en daalt de temperatuur iets. Dit was het NOS Journaal. Goed nieuws voor de zakelijke smartphone-gebruiker. Let's talk business.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 dat de meeste mensen met een handicap prima kunnen functioneren... en ook nog kunnen werken. Mark de Groot, welkom. Goedemorgen. Ja, ik ging vanzelf toch een nadruk leggen op de Groot. En dat met je 1,20 meter. Nou, dat is altijd een heerlijke binnenkomen. Ik maak daar gewoon handig gebruik van. Dat doe ik graag. Je bent consultant. Je was eerder boegbeeld van de Belangenvereniging voor Kleine Mensen... en ook was je Waarjong ambassadeur. Wat dat allemaal precies inhoudt, dat gaan we uitgebreid van je horen... Maar waarom zit jij zo gepassioneerd in om anderen te helpen... of, uh, zoals dat eigenlijk zo mooi heet, om anderen zelfredzaam te maken? Ja, uh, zelfredzaamheid uh, van, van mensen is zo belangrijk. Want uh, ik vind dat iedereen meetelt... Uh, ik heb kansen gekregen om me te ontplooien in de maatschappij. En uh, ja, die kansen doen zich ook wel voor anderen voor. In meer of mindere mate. En vaak nog wel eens wat te weinig. Soms uh, ja, mis je kansen. Uh, we gaan nu naar een maatschappij toe waar wat meer van ons wordt gevraagd. Uh, ja, en dan moet je de mensen ook kunnen toerusten... om hun uh, ja, verantwoordelijkheid uh, op zich te nemen... Ja. Jij begeeft je tussen politici, mensen op hoge functies... mensen in het bedrijfsleven. Uh, je wordt wel een kleine, grote held genoemd in de wereld van de sociale zekerheid. Met wie zit je allemaal aan tafel? Ja, zit ik aan tafel. Het mooiste zou zijn dat ik aan tafel zou zitten. Nu, nu is dat het, gebeurt uh, nog te weinig? Dat gebeurt nog uh, te weinig. Uh, ik uh, kan wel in, uh, in uh, zeg maar recepties kan ik mensen eens uh, aan de mouw trekken. En dan heb ik het erover. En zo heb ik inderdaad met een aantal politici gesproken, ook uh, met huidige uh, premier Rutte. Maar toen was hij nog geen premier. Ik heb hem gesproken vorig jaar al over het uh, participatieplan dat daar ontzettend veel goede elementen in zitten... waarbij mensen, worden, uh, van mensen een, een, een verantwoordelijkheid wordt verwacht... om, om aan het arbeidsproces uh, mee uh, te doen. Uh, maar uh, dit hele proces kent ook twee kanten. Hè, werkgevers en werknemers. En het participatieplan richt zich heel sterk op uh, de waarjongens in dit geval. De mensen met een beperking. Want met je beperking. vertegenwoordigt niet alleen kleine mensen... maar een hele grote groep mensen met een beperking... waardoor ze minder goed in het... Arbeidsproces kunnen exact. komen. Ja. En uh, de waar jongen, zeg ik altijd, bestaat niet. Dus het is een gemeleerde gemaleerd, groep van, van mensen met een hele licht verstandelijke beperking tot mensen die meervoudig uh, beperkt zijn, het zij uh, lichamelijk, het zij verstandelijk, of een combinatie van die twee. Die uh, op een of andere manier uh, deel uitmaken van de maatschappij. Hmm. Nou En voor al die mensen wil je toch graag... dat ze op een of andere manier ook vo volledig mee kunnen doen aan de ja. maatschappij. Nou, daar gaan we het uh, over hebben vanochtend. Eerst willen we je iets beter leren kennen. En dat doen we uh, traditiegetrouw met een jukebox. Uh, geef gewoon een kort en eerlijk antwoord, zou ik zeggen. Daar gaan we. Leeftijd. 39. Wie is uw held... Freek de Jonge. De grootste ambitie? Uh, aan tafel zitten met politici die ertoe doen het verschil maken. Wat ontroert u? Uh, prachtige muziek. Vroeger gepest? Wel eens, ja. Met wie zou u een dagje willen ruilen? Ik zou best wel eens een dagje willen ruilen met de minister van Onderwijs. Nou, dat zijn uh, allemaal vragen waar ik wel op door kan gaan. Toen, toen, toen we vroeger, vroeger gepest, zeg je wel eens. Ja. Maar met je 1,20 meter uh, was dat dan niet dagelijks... dat je onderwerp van spot was, van medeleerlingen. Die kunnen soms meedogenloos hard zijn. Uh. Dat klopt. En uh, ja, misschien uh, is dat allemaal wat, wat, wat, wat, wat weggezakt. Mm. Maar uh, uh, ik werd wel degelijk uh, ja, uh, voor gek gezet... Maar ik had ook wel iets, uh, iets, iets weerbarstigs. Ik, uh, ik ging daar ook lekker tegenin. Of lekker, maar ik ging daar tegenin. En uh, het gekke was dat er ook figuren in die groep zat die mij uh, moesten hebben... die zelf ook iets mankeerden. En ik moet je zeggen, het is niet mooi voor mij, maar die pikte ik er wel even uit. En wat hadden zij dan? Nou, dan, kon dan uh, uh, er was er een die, uh, die had een, uh, een gebrek waardoor wat, hij uh, wat mank liep. En uh, ja, dat, uh, die, die aapte ik na, daar liep ik achteraan en uh, ja, dat aapte ik na. En ja, goed, ja, dat doe je op die leeftijd toch. Ja. Nu niet meer. Nu, nu niet meer, ik nee. denk dat, dat, nee. Je grootste held, uh, Freek de Jonge. Ja, ik uh, moest even snel antwoorden, ja. maar uh, er zijn een aantal, maar Freek de Jonge is er zeker één van. Um, uh, met zijn cabaret en, en zijn conferences... stipt hij altijd op een hele goede, originele manier aan... wat er in de maatschappij uh, gebeurt. En hij gaat net even iets verder uh, op een goede manier... Uh, dan de, de, de doorsnee cabaretier. Uh, de, uh, dat vind ik zo prachtig. Uh, een de, van zijn uitspraken is ja? bijvoorbeeld... de Brutalen hebben de halve wereld, maar laten wij nou de andere helft nemen. Hmm. En dat vind ik een hele mooie. Jij hoort niet bij de eerste groep... Nou, misschien wel. <laughs> uh, en anders toch zeker tot de tweede. Ja, maar hij is heel blij denk ik, met je complimenten. Maar wat maakt hem nou echt tot een held voor jou? Um, maakt hij, hij zich hard voor mensen met een uh, beperking? Of? Uh, ik denk dat hij uh, dingen neerzet zoals ze zijn. Maar ook op een ludieke manier. Uh, zodanig dat je er net even anders tegen aan gaat kijken. En ergens wil ik dat ook. Mm. Hè? De dingen zijn die je waarneemt. Maar uh, uh, we nemen iets waar, maar we nemen het ook niet waar. En als er iemand is, die zegt... Uh, uh, maar zo, zo en zo ongeveer zit het nog hmm. in elkaar... en dan gaan mensen misschien anders tegen de zaak aan. En hij, hij laat je ook dingen van de andere kant zien... zoals hij het nog niet bekeken had. Ja. ja. ja. Uh, nog één dingetje vond ik mooi. Uh, wat ontroert u? En toen zei je mooie muziek. Ja, ja. Uh, zoals? <laughs> nou, uh, er zijn een aantal uh, songs die ik mooi vind. Maar uh, uh, uh, de song Papa van Stef Bos, dat vind ik een hele mooie. Ja, nou die gaan we nu niet draaien. Ik hoop <laughs> wel dat je het volgende nummer kan waarderen. De Britse gospelzangeres Sheila Walsh, Light Up the Light. Dit is, dit is de zondag. Mijn gast vanochtend is Mark de Groot. Hij zet zich in uh, voor mensen met een uh, beperking. Hij wil ze zelf redzaam maken en aan het werk krijgen. Mark de Groot zelf is 1,20 meter. en weet dus als geen ander hoe het is om te leven met een beperking. Uh, Mark, ik, ik ken de beelden van ja, kleine mensen... hoe ze moeite hebben om dingen uit een kastje te pakken... altijd met een opstapje lopen... Hoe moeilijk is het voor jou? Zonder weer uh, in de clichés te vervallen. Maar zoals vandaag bijvoorbeeld, dan kom je hier naar de studio. Heb je dan enig probleem om hier te komen? Het ja, was wel grappig. Uh, op enig moment uh, zag ik ook een, een intercom bij een slagboom. Ja. En daar zit een belletje op. Ja. En uh, dat was een hele hoge intercom. Dat is speciaal voor truckers uh, ontwikkeld. En uh, ja, dat is gewoon even een heel praktisch punt... Dat je denkt, ja, het is wel voor truckers en, en vrachtwagenchauffeurs. Is dat, uh, Wat hoger gemaakt? Hoger gemaakt. Maar ook voor de gewone automobilisten moeten daarop drukken. Ja, uh, ik, ik zag niet een lagere nee. versie. Dus hoe doe je dus, dat? Ja, dat was even, even, nou, even de auto op de handrem. En dan uh, de gordel af. Raam, inderdaad, was lopen. Maar dan even, even staan in, uh, voor je stoel. En dan kom ik er net bij. Ach. En uh, uh, hoe moeilijk is het voor mij, dit soort dingen? Nou, je weet niet wat je kunt verwachten soms. Hè, dit is nu even een nieuw puntje geweest uh, dat, dat ik tegenkom. Maar over het algemeen, ja, leef je in een wereld... die nou eenmaal uh, aangepast is voor de gemiddelde mens. En, uh, maar dat is al van mijn geboorte af. En dan word je ook inventief. En dan uh, ga je bijvoorbeeld uh, groente afwegen in de supermarkt. Ja, ja. En de knopjes zijn weer wat hoog. En dan pak je een staafje prijs. Erbij. en met dat staafje prij ja, ja. druk je op een uh, knopje oh, ja. en op bom, en uh, leg je de staafje prij weer terug en, uh, en dan heb je het kunnen afwegen dus je, je wordt ook inventief het is nog niet zo dat je dan denkt van ik pak een iets duurdere groente die bijvoorbeeld voorverpakt is en al gesneden maar op, op, op pakafstand afstand van jou ik ga het eerst proberen of ja. ik het zo kan pakken en, uh, en anders vraag ik het ook er is genoeg personeel ja. en uh, wat dat betreft red ik me wel maar je weet niet altijd wat je kunt verwachten. VNO-NCW-voorzitter, dus de man van de werkgevers, Bernard Wientjes, hij noemde jou zijn held. Wat vind je daarvan? Nou, voordat het interview met Bernard Wientjes werd uh, uitgezonden, of, of uh, uitgezonden maar, uh, werd opgenomen in een tijdschrift, ja. ben ik, is het mij even ingefluisterd. Is het goed dat hij jou daarvoor uh, aanhaalt? En uh, dat vond ik natuurlijk goed. Ik vond het ook een uh, hele eer. Want hoe, hoe kreeg je hem? Waar kwam je hem tegen? Ja, ik kwam uh, voor het eerst tegen op een bijeenkomst van cnv Jongeren... waar ik uh, eigenlijk uh, de eer kreeg om als Wajong-ambassadeur uh, uh, op te gaan treden. Het was een soort openingsbijeenkomst, er waren wat prominenten aanwezig... Uh, de toenmalige uh, voorzitter van het CNV, René Paas was daar. De, en ook de, VNO, VNO. de, de wet werk en arbeidsondersteuning Jong Gehandicapten. Daar was je ambassadeur van voor ja. het CNV. Ja, ja, ja uh, dat is inderdaad, uh, daar was ik ambassadeur voor. Het CNV bestond uh, in 2009 100 jaar. En daar hebben. Ja, ludieke acties op om ook aan te tonen dat je als vakbond... wel degelijk een rol hebt in de maatschappij. En ja. dit kan een rol zijn. En de werkgeversorganisatie, Bernhard Wientjes... die noemde jou een held. Ja, die, die kwam, ik kwam toen tegen. En ik heb hem aangegeven... Van uh, uh, uh, werkgevers uh, ik, ik wil graag de werkgevers benaderen... Uh, om, om hun rol op te pakken... in het, uh, in het, uh, ja, uh, het oplossen van uh, de Wajong problematiek En uh, aan de andere kant... Kant, uh, was ik me ook wel heel erg bewust van het feit dat we, uh, werkgevers ook op een gegeven moment een, een, een bedrijf te runnen hebben of een organisatie te runnen hebben. En uh, het vergt wel een stukje extra investering om een wat jongeren in dienst te nemen en, en, en uh, op te nemen. En ja, ik bood daar mijn hulp aan richting werkgevers om, om daar gewoon wat meer over te vertellen en de koudwatervrees bij werkgevers zoveel mogelijk weg te nemen. En is dat gelukt? Uh, ik ben er nog mee bezig. Eerlijk gezegd, tot eind 2009 kon ik uh, CNV van Jong uh, Ambassadeur zijn. Maar eigenlijk uh, uh, hou ik die rol nog altijd een beetje vast. Ja. Alleen is het niet meer officieel namens het CNV. Nee. Maar is het gewoon mijn innerlijke drijfveer. Ja. Uh, heeft uh, Bernard Wientjes uh, het nog een beetje waargemaakt? Heeft hij uh, in, inderdaad iets kunnen bieden? Ja, hij zei op die bijeenkomst. Weet je? Uh, ik vind het zo'n mooie actie. Ik, ik wil eigenlijk ook meteen een daad stellen door ook een, een waarjonger in, in dienst te willen nemen in de periode dat, uh, dat het, dit project loopt. Bij, en, bij de werkgevers bij organisatie zelf? Ja, en, en nou ja, de volgende dag ben ik eens even gaan bellen, want ik kreeg een visitekaartje van Dan ben ik gewoon gaan bellen van, goh, ik wil u wel helpen om die jongeren bij u op de werkvloer te krijgen. En, uh, en eigenlijk is dat ook uh, vrij vlot gegaan. Hij, uh, hij had uh, iemand... Nou, uh, moet je met die en die praten? Hm. En dan praat ik uh, met die en die. En ik had hem wat cv's van wat jongens uh, had ik achter de hand. Er werd een keuze uitgemaakt. En, uh, en sinds, ik geloof, april 2010... Uh, uh, is er een uh, officieel een jongen bij hun uh, in dienst. Wat voor persoon is dat? Wat voor beperking heeft die persoon? Zij heeft een, een, uh, een, een fysieke beperking. Ik geloof een spastische beperking. Dat, uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar uh, uh, zij heeft uh, uh, ook een beperkte belastbaarheid. Dus ze kan een aantal dagen in de week, week werken. Mm -hmm. En uh, nou, dat was nog even... Uh, uh, puzzelen. ...stoeien puzzelen. Ja. Maar uh, beide partijen zijn ook open geweest... ...om te kijken van wat kunnen we nou uh, regelen. En op die manier moet je ook met elkaar uh, om tafel zitten. Maar die persoon die kan gewoon... ...die zit bij de ledenadministraties. Uh, ...het werk leveren wat, wat een ander ook zou doen, of dat... Misschien ja. nog niet. Ja, die kan net zo goed het werk ja. leveren uh, wat een ander ook kan. Uh, ze heeft hier en daar een aanpassing nodig. En oh, ik meen dat ze op een bepaalde dag ook naar de fysiotherapeut moet. En daardoor uh, heeft ze een werkweek van vier dagen. Maar dat is voor beide partijen. Ze zijn, zijn er op die manier op een goede manier uh, uitgekomen. En uh, zover ik weet uh, doet ze haar werk uh, naar volle tevredenheid van alle partijen. Ja. Nou, Bernard Wientjes, die zei, als je Mark de Groot je visitekaartje geeft... belt hij je meteen de volgende dag op om een afschraakmerkje te maken. Ik heb gelukkig geen visitekaartjes bij me vandaag. Nee. En hij stapt op de recepties gerust af op de premier of de minister. Dat doe je gewoon. Dat doe ik gewoon. Ja. Uh, ik heb zoiets, ze staan er nou toch. Ja, laten we het en, uh, maar benutten, dat moment. Ja, het is natuurlijk even. Uh, en dan kom je weer dat uh, fysieke aspect even tegen. Ja. Ze zijn wat langer dan ik. Uh, iedereen staat er recht op. In recepties, uh, ja, sta je recht op. Ze zien je snel over het hoofd. Uh, letterlijk en figuurlijk eigenlijk wel. Alleen, ja, daar heb ik toch wel weer een, uh, een list op verzonnen, zoals dat heet. Zo. Dus dan uh, trek ik toch letterlijk en figuurlijk even voorzichtig aan het moutje. En dan kijk ze om zich heen, even te hoog eerst. En daarna pas even naar, hé, hey, daar staat iemand. En uh, ja, sorry, mag ik u even, even, even spreken? En, uh, en zodoende uh, kom ik in gesprek. Hm, maar je maakt van de nood wel een deugd, omdat ze natuurlijk... Uh, ja, met jou eerder in gesprek wel moeten gaan... Uh, dan zeg maar, met iemand van 1,80 meter. Nou, uh, ik, ik hoop dat de nieuwsgierigheid van wat ik te vertellen heb... Uh, dat in combinatie gaat. met mijn fysieke persoontje... Uh, hierbij uh, een rol speelt. Waar, ja. waar komt nou die gedrevenheid vandaan... om je zo te bewegen in de wereld van sociale zekerheid... en om, om ja, mensen te helpen aan een baan die... Uh, ja, geen baan kunnen krijgen vanwege hun beperkingen. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Die gedrevenheid komt uh, uh, vandaan uit het feit... dat ik heel veel potentie rond zie lopen... die nu om een of andere reden geen kans krijgen. Of uh, om een of andere manier net misgrijpen... Uh, in de mogelijkheden die er misschien ook wel kunnen worden gecreëerd. Uh, er is nog zoveel te winnen op dit terrein. Als ik even het getal van 200.000 waar jongens noem... dan zijn dat niet allemaal mensen die aan de kant staan... Maar er is wel een heel groot deel die aan de kant staat. Hm. Daar zit zoveel potentie in. Dus we zijn nog lang niet klaar om hier uh, uh, meer uit te halen. Daar komt mijn gedrevenheid vandaan. En ik weet ook hoe het is om een tijdje aan de kant te staan. Want dat heb je zelf ook meegemaakt. Heb ook meegemaakt. Nu had je het over de werkgeversorganisatie... die iemand met beperking in dienst nam. Maar hoe krijg je nou... Gewone grote bedrijven zover uh, dat ze iemand met een arbeidshandicap uh, toch in dienst nemen. Want commerciële bedrijven die ja, dan gaat het om tijd en snelheid. Ja. Um, uh, het is uh, allereerst toch in gesprek komen natuurlijk en, en, en aangeven: goh, uh, waar, waar, waar zit voor jou het pijnpunt uh, om een waarjonger in dienst te nemen? Nou, en wat blijkt dan? Uh, het is wel eens wat moeilijk voorspelbaar, wat hun, hun, hun belastbaarheid en hun inzetbaarheid is op de werkvloer. En uh, ja, daar kun je dus ook uh, uh, allerlei informatie voor vragen... bij de belanghebbenden zelf. Hè, de waarjongen zelf, die kan daar wat over zeggen. Uh, uh, maar ook uh, verenigingen die daar uh, meer verstand van hebben... van bepaalde beperkingen. Reintegratiebureaus en ondersteuning hmm. kan hierin heel veel helpen. En dat is allemaal, wordt dat gecompenseerd door het UWV. Dus de kosten die je maakt... die kunnen altijd worden gedeclareerd bij het UWV... En ja, dan is er nog, uh, zeg maar, het maar... je bedoelt de kosten uh, van de persoon in kwestie? Die, die, die kan declareren. Die, ja. Maar krijgt het bedrijf nog een subsidie om te stimuleren... dat zo iemand wordt aangenomen? Die krijgen ook subsidies. Ja. He, uh, je hebt uh, twee soorten ondersteuning. Uh, ene soort is inderdaad voor de waarjongen mee, uh, zelf. Hè, de zogenaamde meeneembare voorziening. Een bureaustoel is een meeneembare voorziening. Maar alles wat vastzit aan de muren en, en, en, en het gebouw... bijvoorbeeld een aangepast toilet in het gebouw, dat zou kunnen... Hm. dat kan door het UWV worden vergoed, rechtstreeks aan de werkgever. Ja. Overleeft zo'n iemand bij een bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat er een soort proefperiode wordt afgesproken... en dat na drie maanden toch de conclusie wordt getrokken... van nou, we hebben het geprobeerd, maar uh, helaas. Ja, heel veel uh, uh, leed zit hier ook een beetje in. Hè. Met veel volle, volle uh, verwachtingen gaat men uh, met elkaar aan de slag. En, en door, om een of andere reden kan het wel gewoon gebeuren dat het niet past. Hè. En dat, heeft, uh, dat is ook best wel lastig om de passende persoon op de passende plaatsen... dat er je niet eens een beperking voor te hebben. Ja. Dat geldt voor iedereen. Dat is al sowieso soms lastig, ja. Maar met een beperking wordt het toch echt, echt wat, wat, wat lastiger. Maar iedereen die een beperking heeft... die ontwikkelt ook op een, op een of andere manier een bepaalde kracht om zijn beperking hier ja. of daar te compenseren. Maar de vraag is, lukt het altijd? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven toch op een gegeven moment zeggen... nou, uh, leuk geprobeerd, we hebben onze goede wil getoond... maar nu is het uh, weer even klaar. Dat komt, uh, dat komt heel vaak voor. Als ik dan toch even een paar cijfers erbij mag halen... Uh, binnen de Wajong groep uh, is, uh, is onderzocht dat ongeveer 50%... Uh, op enig moment heeft gewerkt voor een baas of een organisatie... Uh, in de praktijk is voortdurend ongeveer 25 procent, hetzij in deeltijd, hetzij in voltijd, nu aan de slag hmm. bij een baas. Dus dat verschil tussen 50 en 25 procent, dat verschil is zeg maar wat ik noem het verlopen verschil. Ja. Dus, en dan uh, is er nog een kwart wat helemaal helaas niet aan het werk kan. Exact. Hmm. Dus dat, maar uh, in potentie zou dus 50 procent, als alles zou slagen, uh, aan de slag kunnen. Dat haal ik dan uit dat onderzoek. Markt Groot, uh, we praten zo verder. Het is uh, inmiddels half acht geworden en dat betekent tijd voor een nieuwsoverzicht met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal.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 Welkom terug bij Dit Is De Zondag. Als u net inschakelt, uh, goedemorgen, met mij aan tafel. Vanochtend Mark de Groot, consultant en voorvechter van een ieder... die met een beperking graag de arbeidsmarkt op wil... en sowieso zelfstandiger in het leven wil staan. Mark, uh, het spijt me dat ik het steeds herhaal uh, dat je 1,20 meter bent. Dat klopt. Uh, nou ja, mensen schakelen het ding. Denken ze Mark te groot. Wie is het? Je bent 1,20 meter. 20, uh, daar komt je drive vandaan om sowieso voor een hele grote groep waarjongers uh, uh, je hart te maken. Vind je het trouwens vervelend dat het steeds maar weer uh, gezegd wordt? Z sowieso gezegd wordt dat ik 1,20 meter ben? Ja, en de, de, ja. ja, nee dat vind ik uh, niet vervelend, dat uh, vind ik belangrijk. Het maakt deel uit van mijn leven en uh, het heeft een functie voor mij. Uh, op een of andere manier is dat zo ontstaan. Dus uh, ik ben wie ik ben, iemand kan broodragend zijn, uh, uh, dat kan ook relevant zijn. Dus dat vind ik niet vervelend. Gisteren hadden jullie een bijeenkomst van de Belangenvereniging voor Kleine Mensen. Daar was je tot 2009 voorzitter van. Ja. Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit? Ja, uh, er komen allemaal uh, mensen, kleine mensen bij elkaar... in een, uh, in een uh, restaurant, wat daarvoor is ingericht. Uh, uh, het is een, uh, gisteren was dat een soort van nieuwjaarsreceptie. We, we, we toosten op het uh, komende uh, verenigingsjaar. En het eerste wat je opvalt natuurlijk... naast de kleine mensen die daar allemaal rondlopen... en het feit dat je nu eens als klein mens... andere kleine mensen in de ogen kunt kijken... Uh, valt ook op... Dat dat men uh, uh, aan tafel zit en van tafel naar tafel loopt om met elkaar in gesprek mm. te komen. We staan dus niet. Hoeveel mensen zijn daar op zo'n avond? Nou, uh, uh, we waren uh, daar ongeveer, schat ik nu zo, met 50 uh, uh, mensen. En dat zijn uh, leden die zelf klein zijn en er zitten ook ouders van kinderen mm. die waarvan verwacht wordt dat het kind niet groot wordt. Want... Hoeveel kleine mensen, en dan hebben we het tot 1,50 meter, 50, klopt? Ja, daar hebben we een lijntje getrokken. Ja. Uh, Je moet ergens een lijn ja, trekken. Nou ja. uh, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen zijn er in Nederland met die beperking? Nou, dat is uh, een beetje uh, een schatting op basis van een geboortecijfer. En uh, De schatting loopt uit een van 3000 tot 5000 mensen in Nederland... die eventueel lid zouden kunnen zijn van onze vereniging. Er zijn nu uh, ongeveer 300 mensen lid van onze hm. vereniging. Hm. Gisteren uh, is ook een DVD gepresenteerd... Een, een, een dvd die uh, het beeld geeft van hoe in de media in de afgelopen decennia uh, ja, over kleine mensen is gesproken. Hè? Ja, nou de officiële presentatie van de DVD die vindt op 28 januari uh, plaats. En uh, dat is in Amersfoort in een besloten bijeenkomst. Uh, de dvd geeft inderdaad een beeld van de emancipatieontwikkeling van kleine mensen in Nederland. Uh, uh, dat wordt gevangen in allerlei fragmenten. die uit uitzendingen van de publieke omroep uh, zijn En, en de commerciële omroep. Ik zal commerciële omroep en, uh, omroepen, ja, die en al die bij. dingen meer. Ja, ja. Nou, we hebben een fragmentje voor staan. Gaan we even naar luisteren? Ten eerste zijn dwergen altijd al tentoongesteld geweest. Ze waren in trek bij Romeinse keizers. We weten van Tsaar Peter de Groot aan het begin van de 18e eeuw... dat hij zelfs dwergenhuwelijken arrangeerde... in de hoop dat hij een klein mensenrasje kon kweken. Verder was het gewoonte dat men aan Europese hoven eh, elkaar eh, dwergen zelfs cadeau deed... In 1974 richtte Leni Foren de Belangenvereniging van Kleine Mensen op. Omdat ze genoeg had van het feit dat kleine mensen vooral als attractie werden gezien. In Duitsland was toen een, een soort dorp waar je dus als kleine mens uh, bezicht kon worden. En de toenmalige circusdirecteur Tony Bottini had het plan opgevat om dat ook hier in Nederland op te gaan zetten. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste reden dat, wij, dat ik op zoek was naar lotgenoten. Maar ook om te proberen om daar te kijken dat dat niet door zou gaan. Maar we zijn hier juist om zaken te vinden. die tegen de normale prijs, waar ook normaal iemand zijn schoenen of zijn kleren voor kan kopen. dat wij er ook eens iets voor vinden. En dan komen we hier de firma Hermans. en die komen met dure prijzen. en dat wisten we al lang. We willen namelijk ook gewoon betalen wat een ander betaalt voor zijn schoenen. Ja, dat is het. Ja. Kleine mensen vormen een groep die men eigenlijk niet zo goed kent... en die men vaak ook niet wil kennen. Sommige mensen denken dat wij ook geestelijk gehandicapt zouden zijn... Maar dat is de grootste onzin die er bestaat. Uh, je wordt nog wel eens uh, over de bol geaid. Ja. En uh, ja, kinderen die betitelen je als uh, Lilliputters. En Lilliputters, dat kan ik misschien uh, wel meteen vertellen, dat is een uh, benaming die uit een uh, sprookje komt. Uit een, een roman, hè, uit een roman, hè? een roman van ja. Gullivers Reizen. Ja. Ja. Dat uh, betekent uh, letterlijk klein man, uit het Oud-Noors uh, schijnt het. En, uh, maar dat is niet de benaming waar, uh, waar wij erg gelukkig mee zijn. Ja, dat was jij zelf, Mark de Groot, uit de dvd die volgende week dan wordt gelanceerd vanuit de Belangenvereniging voor Kleine Mensen. Wat me opviel, aan het begin van dit fragment hoorden we een stukje uit Nova, van niet eens zo lang geleden. En die, die deskundige die daar sprak, die had het over dwergen. Wat doet dat met je als je dat iemand hoort zeggen? Ja, uh, het doet me niet zoveel meer. Maar het is niet uh, de prettigste benaming die je uh, erbij hebt of uh, wordt kan gebruiken. Uh, maar het doet me niet zoveel meer. Maar is er dan niet een campagne nodig in Nederland... dat mensen dat, dat woord gewoon goed niet meer in de mond nemen? Net als Lilliputters waar je het ja. over had. Ja, dat, is, dat zou het mooiste zijn. Dat zou voor iedereen het mooiste zijn. Want in, in feite, uh, door dit soort benamingen... Ben je eigenlijk, word je in het weggezet als een aparte groep... die ook uh, ja, niet gelijkwaardig is aan de rest van de wereld de groep, om het zo maar uh, ja. uit te drukken. En, en of er ook iets met het verstand aan de hand is. Dat, dat krijg je dan ook een beetje mee. Ja. Alsof ja. mensen ook een geestelijke handicap hebben. Ja. Nou ja, dat is de grootste misvatting die je kunt uh, noemen eigenlijk. Ja. Want, uh, het, het, het, de intelligentie zit hem niet in de lengte. Nee. Aan de andere kant, ik zag die dvd even gisteravond... en daar zaten ook ja spotjes tussen, reclamespots... waar kleine mensen zich voor lenen... Delta Lloyd bijvoorbeeld, een, een, een man op een soort uh, pony, als ME'er, heel klein... Uh, die dan voetbalsupporters te lijf gaat. En er staat er zeker Delta Lloyd. Uh, um, Tele 2 uh, met Small Bill, uh, een automerk met uh, een katalysator... met mannetjes die op en neer gaan dan werk je het wel weer zelf in de hand, zou je zeggen. Ja, dat, dat is, dat is een, een thema dat ook speelt binnen onze belangenvereniging. Daarom is het ook zo belangrijk dat een belangenvereniging... van kleine mensen bestaat. Dat biedt een platform om ook dit soort thema's aan bod te laten komen. Er zijn natuurlijk altijd voor- en tegenstanders... Uh, mensen die er gelukkiger mee zijn dan anderen. Uh, ik vind wel dat uh, uh, uh, mensen gewoon door hun gestalte... kleine mensen door hun gestalte... Uh, ook op een of andere manier ook wel eens gebruik maken van uh, hun lengte, ja. om daar hun uh, brood mee te verdienen. En ik kan ze dat niet verwijten. Dat, dat, dat maakt deel uit van hun uh, leven. Zou je zelf meedoen aan een reclame waar je een beetje als... Ja, nou, als... een reclame als bijvoorbeeld uh, die ene kleine ME. Ja. die iemand uh, neerzet die uh, ondanks, zijn, uh, lengte, ondanks zijn lengte toch een hele uh, dappere voorkomen hebt En, en dus even, iedereen even laat zien wat hij allemaal in huis heeft. Mm -hmm. Dat is een beetje de positieve kant, laten zien wat je in huis hebt. Uh, en dat geldt voor meer mensen ja, met de beperking. Het is toch een gimmick. Uh, ja, een gimmick, maar je, je zet mensen toch weer aan het denken. Mm. He, het is een gimmick, maar uh, soms is het gewoon nodig om mensen aan het denken te zetten. Ja. De, de oprichting van uh, de Belangenvereniging voor Kleine Mensen... de, de aanleiding daarvoor was een hele bizarre, ontdekte ik ook uh, door het kijken van de dvd. Er de, de, de zou uh, door een circusdirecteur in Nederland een soort dorp worden gemaakt... als attractiepark waar kleine mensen zouden wonen, uh, naar een model uit Duitsland. Ja, dat speelde. Maar wanneer was dat uh, ook Nou, dat was rond 1974, ietsje eerder. 72, 73, 74. Er was inderdaad een ondernemer die zei... Van, nou, dan kunnen we kleine mensen... die kunnen dan door mijn uh, goede, goede ideeën de, toch uh, aan de slag komen. De, die de beroemde echt... circusdirecteur Boltini uh, was dat. Klopt, ja. En, uh, en, uh, en uh, die dacht echt alle partijen een plezier te doen, want hij had ook het beeld dat kleine mensen anders alleen maar thuis zouden zitten en niet in hun eigen inkomsten konden voorzien. En hij dacht van nou, uh, dan zijn de kleine mensen gelukkig. Hè? Dat, dat dacht hij oprecht. Uh, de mensen die er naar kijken zijn gelukkig. En ik ben gelukkig, we verdienen er allemaal wat uh, aan. En dat is dus duidelijke misvatting over... Uh, dat gaf ook een beetje aan hoe men uh, tegen kleine mensen uh, aankijkt. Kijk, en uh, uh, ik, ik, ik heb ook uh, de slogan gehoord. De DVD laat eigenlijk een beetje het emancipatieproces zien van wat ik maar even noem mm -hmm. van hof naar naar chirurg. Ja, want uh, je ziet dus in de begintijd zie je ziet dus ja mensen kunnen alleen maar geld verdienen door zich een beetje te kijken te zetten als attractie, ja. als attractie, als variété. En gaandeweg komen we in een maatschappij waarin steeds meer kansen voor iedereen wordt aangeboden om zichzelf redzaam op te stellen. En ook andere beroepen kan doen tot aansireu gaan aan toe. Ja. Ik ben zelf projectmanager. Ik, in onze vereniging zit een, een vormgever, een systeembeheerder, een, een, een bestuurskundige. Alles zit ertussen. En uh, zo zie je maar dat we toch wel in de maatschappij en in de tijd ook grote sprongen vooruit hebben gemaakt. Wanneer, je bent nu 39. W wanneer werd voor jou duidelijk dat je anders was dan anderen? Ja, dat, uh, dat heeft op een of andere manier wel wat langer geduurd dan het gemiddelde. Ik, ik, in mijn jeugd wist ik wel dat ik anders was. Maar ik, ik nam het ook weer niet echt waar. Uh, uh, ik werd geaccepteerd op school. Ik zat uh, op het speciaal onderwijs. En, uh, en dat had ook te maken met mijn hoorbeperking. Uh, door mijn hoorbeperking had ik op mijn zesjarige leeftijd... het spraakvermogen van een kind van drie. Mm. En op die school kreeg je onder andere ook spraaklessen. Nou, dat heb je ruim ingehaald, want je tettert. <lacht> nee, nee. Ja, dat ja, <lacht> uur krijgen we wel vol, denk ik. <lacht> ja. Maar uh, ja, nou, en daar werd ik meteen geaccepteerd door allemaal kinderen... die ook allemaal een beperking hadden. Dus ik nam dat niet zo waar. Nee, nee. Maar, uh, wanneer ik het merkte, was echt in mijn puberteit. Want toen ging je naar een andere, school, andere school. Een gewone school, zeg maar. Een reguliere school. Dat had ook mee te maken dat uh, ja, uh, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs meer naar fysieke beroepen gaan. En toen merkte ik, ja, dat, dat wordt toch uh, geen haalbare kaart. Uh, ik zal het toch een beetje meer van mijn hoofd moeten hebben. Mm -hmm. Dus uh, ben ik naar een regulier onderwijs gegaan. En, en daar merkte ik dat die kinderen dus inderdaad geen beperking hadden... en daar ook moeilijker mee om konden gaan uh, dat ik wel een beperking had. En ik was ook oh, ja, op een school uh, groot, ja, groot geworden... Uh, maar ook een beetje beschermd eigenlijk... Uh, voor de buitenwereld, om het zo eens te zeggen... waardoor ik een beetje wereldvreemd... op het reguliere uh, onderwijs terecht kwam. Ter terugkijkend, wat, wat is dan je advies voor ouders en jongeren die met een beperking uh, zitten? Uh, of bijvoorbeeld met een groeistoornis? Ja. Nou, ik zou echt heel goed onderzoeken wat voor uh, het, het kind het allerbeste is. Uh, voor elk kind met een beperking is dat gewoon weer anders. Uh, het ene kind ontwikkelt zich in een, in een, in een in regulier onderwijs prima. Dat, uh, als je een kind in het regulier onderwijs laat functioneren, dat zou ik uh, eigenlijk het mooiste vinden, persoonlijk. Okay omdat je dus ook te maken krijgt met de wereld waar je Zoals later ook ja. je weg in moet vinden. Maar voor sommige ge kinderen geldt echt gewoon dat het speciaal onderwijs ook een uitkomst kan zijn. Omdat je daar de ruimte krijgt om je eigen talent die je van binnen toch hebt, hm. gewoon tot volle wasdom te laten Was jouw persoonlijkheid anders geweest, je karakter, als je niet die beperking had gehad? Dat vraag ik me ook af. Ik kan dat nooit helemaal ja. achterhalen. Ik weet wel dat de combinatie eerst speciaal onderwijs en dan een regulier onderwijs voor mij wel het beste was geweest. Als ik direct in het regulier onderwijs uh, had gezeten, dan denk ik dat ik uh, introverter was geweest. Ja. Toch bepaalde dromen konden niet uitkomen. Volgens mij wilde je dierenarts worden of zoiets. Ja, klopt. Ja. Um, maar uh, vriendjes van je om je heen, die, die, die kregen verkering. Uh, hoe is dat bij jou gegaan? Ben je wel eens verliefd geweest? En ja, uh, kleine mensen zijn daarin echt niet anders dan uh, andere mensen. Uh, je wordt verliefd. Uh, ja. Sommige mensen vind je gewoon een hele leuke mensen. Mm -hmm. hele aardige persoon. Zien er mooi uit. En uh, uh, daar, daar, daar zou jij ook graag een relatie mee willen hebben. Maar ja, dan, dan zijn ze toch moeilijk benaderbaar. En, en dan merk je toch echt... Uh, op dat moment, ja, dan ben je toch anders. En, en dan zien ze het toch niet zitten. Heb je veel blauwtjes moeten lopen? Of heb je nooit je gevoelens uitgesproken naar uh, meisjes? Nou, ik heb een enkele keer is op gewaagd. En, uh, en dan liep ik wel een blauwtje hoor. Ja. Toch? Uh, uh, ja, dat, uh, dat kwam voor. Dat, dat ze toch niet zin... En dat is goed voor je zelfbeeld. Ja. Het is echt heel belangrijk dat je dat meemaakt. Je vindt het heel verschrikkelijk op dat moment. heel verschrikkelijk. Maar je neemt het mee voor je zelfbeeld. Want maar dat geldt voor iedereen eigenlijk? Dat geldt voor iedereen. Maar voor mij geldt wel dat ik... Als... Kijk, de wereld om me heen was, bestond uit lange mensen. Dus ook uit lange vrouwen, langere ja. vrouwen. Ja. Nou, en ik leerde inzien dat een langere vrouw met mij in het park lopen... Ja, dat, dat, die, moest zich die had zich elke keer moeten verdedigen, ja. ook al zou ze van mij hebben gehouden. Nou, het mooie is dat je vanochtend hier binnenkwam met een vriendin. Ja. Uh, uh, Maria, ja. Ho hoe lang hebben jullie al een uh, relatie? Uh, sinds 1997 hebben wij een relatie. En, uh, en uh, uh, ja, dat is 14 jaar nu al. Ja, en uh, Maria is ook iemand met een groeistoornis. Ja. Jij bent 1,20 meter en je vriendin is... 88 centimeter. 88 centimeter. En om, uh, om een beeld hierbij te hebben... Ja, een, een, een eettafel is ongeveer een, een, of, uh, 88 centimeter, 90 centimeter ja. hoog. Dus dan heb je een beetje een beeld van de lengte. Ja. Goed, we gaan zo uh, verder praten. Het is uh, nu even tijd voor onze Dichter bij de Zondag. En vandaag is dat Rien van den Berg. En Mark, het gedicht is eigenlijk speciaal voor jou geschreven. Dichter bij de Zondag. Dwergen, dat wij maar dwergen zijn en op de schouders staan van reuzen, dat is een middeleeuws besef. Kom daar nog maar eens om vandaag. Wij willen reuzen zijn, wij willen groot zijn, groter, grootst, gezond, gezondst, succesvol, succesvoller, het meest vol van succes willen wij zijn. Vol, voller, volst van ons succes. Wie niet succesvol oogt, te dom, te traag, te klein, te laag voor onze doelen, die schuiven wij terzijde. Zo bouwen wij aan een succescultuur. Carrièrevrouwen, mannen in pakken. Dit is het moment. Precies op dit moment betreedt de held van het verhaal de zaal. Hij trekt de spotlight zelf wel naar zich toe. Benadert agressief, sociaal, succesfiguren. De camera zwenkt omlaag. Daar staat de man die vecht voor wat in deze maatschappij niet voor zichzelf opkomen kan. Wat nooit de kansen krijgt. Wat nooit op commerciële televisie komt. Hij leert ons inzien. Elk gebrek onthult ons schoonheid die we zonder dat gebrek nooit zouden zien. Maar, held van dit verhaal, ook hij die klein is en dat compenseren wil, kan vol zijn, voller volst van zijn succes. Als dat zo is, wat krijgt jou dan nog klein? Ik zie een joch een lange kale weg affietsen, de hemdijk tussen IJlst en Sneek... Hij trapt en trapt en als dat niet meer gaat en vader hem te hulp komt voelt dat als verlies. Dat is een rotgevoel. Maar nu, nu kan hij alles zelf. Hij werd de held. Hij werd de vader van wie zichzelf niet helpen kan. En juist op dat moment, juist dan, helpt een oud inzicht beter dan hip management jargon. Helpt een antiek besef dieper, verder vooruit dan die goedkope leuzen. Dat wij maar dwergen zijn. En op de schouders staan van reus. Het gedicht van Rien van den Berg is na te lezen op de website eo.nl. Dit is de zondag, Mark de groot. Wat vond je ervan? Dat... Ik ga hem zeker nog een aantal keren nou, nalezen. Dat vind ik echt heel indrukwekkend. Maar het beeld van die jongen op de fiets met zijn vader, herken je dat? Uh, ja en nee. Ik, uh, ja, op, op de schouders van reuzen staan, dat herken ik ook wel. En, en daar, daar, daar zoek ik ook een beetje naar. Dus ik, ik, ik help met behulp van anderen hoop ik ook verder te komen. Oké, okay. straks meer. you've had enough you've given up on love you think that you'll never trust well i can see that your heart's been broken too many times it wasn't wrong now it's locked up so tight and you're standing Too. Oh. Zeven minuten voor acht met Anna Laura, If You Ever Fall. Vanochtend in Dit is de Zondag. Mark de Groot, hij is consultant bij OBA Milestones. En uh, ja, die organisatie probeert mensen met een beperking zelfredzaam te maken. En uh, aan de slag te krijgen, aan een baan te helpen. Mark, je bent zelf uh, 1,20 meter, 20, dat is jouw beperking. En daarmee uh, werk je een soort waar-jonger. Huh? Ja, ik heb een wa jong status Ondanks je 39 jaar ben je wa jonger Je kunt tot je <laughs> 65-er... Uh, Waarjongen zijn. Oké, okay, nou, waarjong, dat staat voor Wet, Werk en Arbeidsondersteuning Jong Gehandicapten. Het kabinet, zoals ik afgelopen donderdag in trouw, uh, wil uh, de waarjong wel aanpakken. Uh, er zitten te veel mensen in, iets van 200.000 in Nederland. Ongeveer, ja. En dat aantal wil het kabinet omlaag krijgen. Ja, uh, want als er niets gebeurt, dan zou dat aantal alleen maar toenemen. Mm -hmm. Maar voor de beeldvorming, uh, al die 200.000 waarjongens, dat zijn niet allemaal thuiszittende waarjongens. Dat zijn ook mensen die. Gedeeltelijk werken? of ja. uh, Ongeveer een kwart van deze groep is aan het werk. Ja. En, en, en voorziet zichzelf in een inkomen en de, doet gewoon mee aan de maatschappij. Ja. En, en is dat dan een fulltime baan dat er geen uitkering nodig is? Of is het, uh, dat -san? is verschillend? Sommigen hebben een fulltime baan. Anderen hebben een aanvulling uh, op hun inkomen door middel van een waajonger. Ja. Als een waajonger, zoals je dat ja. zegt, uh, nog thuis woont... Uh, dan zegt het kabinet, nou, dan hoeven we geen uitkering te geven... dan kunnen die ouders wel voor die persoon blijven zorgen. Ja, nou, los van het feit dat, uh, dat je daarmee uh, mensen met een beperking terugwerpt... onder de hoede van hun ouders, uh, uh, geeft dat ook een Enorme beperking teweeg om die mensen door middel van het instrument Wajong uh, aan de slag te helpen. Hm. Want uh, hoe, hoe wil je dat dan doen? Want het instrument Wajong is er nou juist voor bedoeld om mensen aan de slag te helpen. En doet Laten het, we daar nou eerst eens. Ja, doet het, het kabinet voldoende om mensen aan het werk te krijgen? Uh, er zijn plannen, maar er worden ook allerlei van dit soort ballonnen opgelaten. En dan denk ik. Hé, uh, probeer nou de focus en de rode draad vast te houden. Het vorige kabinet heeft ingezet op. Uh, kijk nou wat een jongen kan en niet wat hij niet kan. Ja. En nou, die wet is vers vorig jaar uh, ingegaan. En laat zo'n zo zo regeling nou tot wasdom komen voordat je dit uh, Want instelt. Het kabinet kan het positief betoelen ook dat ze vinden... dat uh, de stimulans groter moet zijn om inderdaad aan het werk te klopt. gaan. He, zonder en, het onmogelijke te vragen. Klopt. De stimulansen en de prikkels zitten erin. En, en die prikkels zijn met name gericht op de waarjongen zelf. Van goh, uh, als je niet voldoende je best doet... Ja, dan moeten we toch kijken of je dan uh, een waaiong inkomen uh, verdient, als het ware. Uh, uh, uh, ik zeg, nou, dat mag je doen, maar laten we ook naar de alle partijen kijken en alle andere partijen ook motiveren om hier hun verantwoordelijkheid in op te nemen. Ja, tot slot nog even. Uh, het plan van het kabinet is ook uh, dat volgend jaar de gemeente de waaiong moeten gaan uitvoeren en niet langer het UWV. Ze willen dat alle bijstandsgerechtigde uh, werknemers van sociale werkplaatsen... ...waarjongens, dat ze allemaal bij hetzelfde loket uitkomen uh, bij de gemeente. Is dat een goed plan? Nou, uh, uh, laat ik eerst zeggen dat ik dat, of het goed plan is, niet helemaal kan overzien. Uh, we moeten wel beseffen dat het een heel gemeleerd gezelschap is. Uh, van, van beperking tot geen beperking. En die kan je niet allemaal over één kam scheren. En die kan je niet helemaal goed over één kam scheren. Dat, uh, dus uh, als je dit wil organiseren... dan zou ik zeggen probeer dat proces ontzettend goed in te kleden. En, en, en op te letten dat uh, iedereen ook blijft meetellen. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En rust, rust de mensen ook toe om uh, wat van hun leven te maken. Geef ze de instrumenten... Om, uh, om aan de slag te komen. Ja, Mark de Groot, op 23 januari. Hierbij, dit is de zondag. Ik geef je het gastenboek. Voor de uitzending heb je daar al iets in opgetekend. Ja. Want de vraag is altijd, hoe ziet jouw ideale zondag eruit? Wil je het voorlezen? Ja, mijn ideale zondag bestaat uit een heerlijk uitslapen... tot een uurtje of tien. Vervolgens word ik wakker met de geur van vers gezette koffie. Mijn vriendin Maria heeft dan een heerlijk ontbijt van ons twee klaargemaakt. Maria en ik nemen dan ook echt de tijd voor dit ontbijt. Tussen 11 uur en 12 uur, aansluitend op het ontbijt, begint ons koffieuurtje. Waarbij we ongeveer om half 12 kijken naar de Duitse zender met de zendoen met de maus. Het koffieuurtje loopt heel makkelijk uit tot ver na 1 uur. Waarbij Maria en ik over van alles en nog wat hebben. Deze traditie doen we sinds 14 jaar s'avonds. Leuk. Nou, Mark de Groot, dank je wel voor je komst naar Dit is de Zondag. Als u het gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar eo.nl slash Dit is de Zondag. Straks naar achter uh, vroege vogels. Lisa weet Menno Bentveld, uh, hoeveel tuinvogels zijn er al geteld? Nou, het is nog vrij donker, hè? we zien nog niks. Maar er wordt heel veel geteld vandaag. Het, zijn de, ja, het is de Nationale Tuinvogeltelling hè, dit weekend. Dat is Menno trouwens hoor. We gaan ook een enorme neusworm verhuizen. En we gaan zorgen dat de vossenjacht met lichtbakken dat die stopt. En uh, nou, We hebben groene taxis. Het wordt uh, weer een enorme mooie en geëngageerde uitzending. Dit er meer in Vroege Toch, Vogels. Straks <laughs> na Arthur uur hier op Radio 1. Bedankt voor het luisteren. en Nog een hele fijne zondag verder.